Zo vaak je kunt. Leuke boeken genoeg in boekhandel en bibliotheek. Nog een keer. Dit is Radio 1. 10 uur, Joris Tewenitski met het NOS-journaal. Het kabinet wil met de Afghaanse autoriteiten afspreken... dat door Nederland opgeleide agenten niet worden ingezet als militair...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 De Duitse politie heeft een aanhouding verricht in de verdwijningzaak van het Duitse jongetje Mirko. Over de identiteit is niets bekendgemaakt, ook niet of het om de vermoedelijke dader gaat. Morgen houdt de Duitse politie een persconferentie. De elfjarige Mirko verdween begin september in de buurt van Greefraad, net over de grens bij Venlo. Dat leidde tot de grootste zoekactie in de Duitse geschiedenis. De oprichter van weblog Geen Stijl, Dominique Weesie, is uitgeroepen tot blogger van het decennium. Dat werd vanavond in Den Haag bekendgemaakt door de stichting Dutch Bloggies. De jury noemt Weesie de sleutelfiguur achter het ongekende blogsucces van Geen Stijl, dat een stempel heeft gedrukt op bloggen in Nederland. Het was de laatste keer dat de prijzen voor de beste Nederlandse weblogs werden uitgereikt. De VSB Poëzieprijs is gewonnen door de dichter Armando. Hij krijgt de jaarlijkse prijs voor zijn bundel Gedichten 2009. De prijs bestaat uit 25.000 euro en een glaskunstwerk. De prijs werd vanavond uitgereikt... tijdens een feestelijke avond in het stadhuis van Utrecht. De jury roemt de gedichten van Armando... omdat ze zo somber en indrukwekkend zijn... en noemde zijn dichtbundel onder meer monumentaal en verpletterend...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 Dus ga eens mee met ijstrijd. Kijk op ijstrijd.nl. Een ja. kwartfinale kmvb -weeker. Twee stuks. Er wordt uh, behoorlijk verscoord bij Utrecht Groningen, hoorde u net. net 3-2 voor uh, Utrecht dankzij Assade. En bij Twente PSV is het een doel op de duur, Barstigler. Ja, als het zo doorgaat zie ik nog tien strafhoppen straks. Ja? <laughs> dus ik kom nog wel aan betrekken. Nee, het is 0-0. Klein uur gespeeld. Dus man bij Twente, al eerder genoemd Bayrami... is na een uur uit zijn lijden verlost door Michel Perdom... en vervangen door Danny Landzaad. Dat uh, is de tweede wissel van Twente Kanda... dat al eerder Tindalli dus kwam voor Onjewo die licht geblesseerd. En ik zeg dat licht er maar op eigen initiatief bij... omdat het er niet zwaar uitzag naar de kant is gegaan... met ik denk een blessuretje aan de onderrug... PSV was zo even dicht bij een goal. Met een aardige actie. Snel genomen vrije schop. Zoetzak weg aan de linkerkant. Die heel geduldig wachtte totdat de mensen zich melden in dat strafgoedgebied van Twente. Dat was uiteindelijk Toyvonen. Die kreeg de bal op het welbekende presenteerblaadje. Maar daar kun je ook wel eens iets uit je handen laten vallen. Toyvonen raakte de bal volkomen verkeerd. En schoot naast. 0-0 dus nog een netsgede. In Utrecht wordt er op dit moment gescoord. Maar dat doet het ge telt niet. Omdat de moesje buitenspel stond op die paas van Mertens. Hij wipte hem overigens wel mooi. De goal van Groningen in, maar het feest gaat dus niet door. Voor de ploeg, die na de 3-2 gemaakt door Azade. Wat ontketend lijkt, Groningen afjaagt. En eigenlijk de bezoekers geen enkele kans geeft om tot voetbal te komen. Hele aardige actie gezien van FC Utrecht. Terwijl nu de Jarrie-bal bezit, heet Matas, gevonden wordt. En Matas vanaf de penalty stip schiet, maar in de handen van Michel Vorm. En dan nog even die mooie actie afmakend van Dries Mertens. Komend vanaf de linkerkant zoals hij dat zo mooi kan. Uiteindelijk met het rechterbeen het zoeken naar de verre hoek. Maar die bal zelden maar net naast de goal van Luciano. Anders had het 4-2 geweest. Nu is het dus 3-2 en is de marge klein. En Groningen is al twee keer eerder van een achterstand teruggekomen. Dus wie weet. Maar Utrecht is op dit moment even de partij die het meeste balbezit heeft. Meest agressiviteit aan de dag legt. En Groningen dus niet tot voetbal laat komen. Ook nu weer inleveren van achteruit. Krankwinst op Strootman. Halverwege de helft van FC Groningen. linkerkant Mertens. Ja, die wil dan combineren met Strootman. Maar die bal die krijgt dan een curve mee. Maar net niet in de richting van Kevin Strootman. Waardoor Utrecht er even tussen zit. Hup, dan wordt Kieftenbelt weer opgejaagd. Nou, blijft dan toch rustig. Combineert aan Groningen's rechterkant. Met Voltse. Die nu wordt weggestuurd door Hiarrié. Dan Hiarrié weer gevonden in de as van het veld. Even een aardige aanval van Groningen. Wat nu Enenvolts gevonden aan de rechterkant. Dan komt de voorzet van de Deen. Daar staat Matas. Daar staat ook Schut. En daar staat nu Taad iets op te schieten. Dat lukt niet. Nou, Matas dan nog een keer terugleggen. Holla schiet. Schot smoort. En dan Silber Bauer met een uiterste krachtinspanning. Verovert hij de bal en dan zet uh, Strootman Duplan aan het werk. Uitbraak nu van FC Utrecht. Halverwege de helft van Groningen. Rechterkant. aan Hazard gevonden in het schafschopgebied inmiddels. De moersje is voor de goal. De bal gaat terug naar Duplan. Duplan schiet. Maar schiet de bal naast de goal van FC Groningen. 3-2 blijft het dus voor FC Utrecht in een enerverend duel na 61 minuten. Grote kans voor Twente. En dat is eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd. Na 61 minuten blijft 0-0. Omdat de bal uiteindelijk voor het doel van Isakson langs zeilt. Voorzet van Tjad. Die is eigenlijk te ver. Komt bij De Jong. Die wil hem opnieuw voorzetten. En op het moment dat iedereen dat dan vervolgens afblijft, loopt dat met een sisser af. bal natuurlijk dus nog wel door een PSV geraakt. Ik denk dat dat uiteindelijk Manolev is geweest die de bal over de achterlijn tikt. Hoekschop voor Twente dat wat dreigender wordt in deze fase. Hoekschop van Jansen. Er wordt gekopt maar dat gebeurt door PSV'ers. En dus verdwijnt de bal even snel als hij kwam weer het strafdoopgebied uit. Dan moet Landzaat verdedigen. Dat doet hij niet maar dat komt vooral omdat hij door Toyfoon op de hakken wordt gelopen. Dat levert Twente een vrije schop op. Luc de Jong is aan de rechterkant voorin gaan spelen nadat Bayrami wegging terwijl nu Chatti van grote afstand schiet. Alsof Twente nog maar eens wil onderstrepen dat het na een ruime uur toch serieus in deze wedstrijd wil gaan beginnen. Wat PSV in het eerste deel van dit duel wel de bal heeft gehad maar te weinig gevaarlijk is geweest. Nu wil Zucak weg aan de linkerkant van het veld. Rosales moet verdedigen. Zuzak wurmt zich te langs, komt bij de cornervlag uit. Krijgt dan twee tukkers bij zich want ook Brahma is zich daar gemeld. En dan gaat de bal via Rosales over de zijlijn. Maar Twente is uh, toch echt nu begonnen aan deze wedstrijd. Zodat het toch in ieder geval een aardige wedstrijd nog gaat worden in het resterende half uur. Wie kan, wie durft en wie mag. Engelaar aan de bal. Balletje met de buitenkant van de schoen gegeven naar de linkerkant. Zoetzak van hem komt de voorzet. Daar komt Bosker en Bosker kan vangen voordat Lens daar kan koppen. Mens die nog in duel is met Brahma. Brahma belandt eh, struikelend achter het doel. Maar staat weer. Twente verdedigt uit. Doet dat met heel veel risico. Met een balletje tussendoor van Tindalli naar Douglas. Maar het loopt goed af. 62 minuten. Twente gaat voetballen. Daar is Douglas weg. Stuurt die Chadli weg. Een sprintduel met Manolev dat de Bulgaar wint. Maar het wordt een wedstrijd hoor in Enschede. Na 62 minuten. 0-0 nog. 3-2 voor FC Utrecht in de wedstrijd tegen Groningen, 63ste minuut. Het is Groningen op dit moment dat even druk zet op FC Utrecht. Dat nu in deze fase de laatste vijf minuten wat meer balbezit heeft dan de tegenstander. En nu ook Utrecht dat uitverdedigd via Cornelissen, die net ook al aankalig in de fout ging. Nu de bal in één keer in de voeten trapt van de speler van Groningen. En Groningen valt nu aan. Over de rechterkant Kieftenbelt, weggestuurd richting achterlijn door Enevoltsen. Ingreep is van Azade en Azade wil een doeltrap, maar krijgt een corner tegen. Dat heeft de grensrechter goed gezien, net aan aan de andere kant was er een moment tussen Tadic en Cornelissen. Daar werd een doeltrap gegeven voor FC Utrecht. Maar daaruit de herhaling bleek dat Cornelissen de rechtergene was die de bal als laatste raakte. En daar had Groningen dus een corner moeten krijgen. Nu krijgt het die corner die door Tadic genomen wordt vanaf de rechterkant van het veld. Met Krankwist in de buurt van Michel Vordem. Sowieso staat iedereen nu in de buurt van Michel Vordem. Variant die FC Groningen dus speelt. Daar komt die bal maar wel in de handen van de man die dus net ingesloten stond. Maar inmiddels op tijd zijn vrijheid heeft verworven. Michel Vordem heeft die bal te pakken. Houdt hem ook even vast. Om even Utrecht weer in de wedstrijd te laten komen. En de Groningse Storm weer wat te, te luwen. Dat is de conclusie na 64 minuten. Voor hem gaat die bal weer in het spel brengen. 3 voor FC Utrecht, 2 voor FC Groningen. Brama aan de bal bij Twente PSV 0-0 stand. 64 minuten gespeeld. Landsaat, de invaller. Hij stond dus wel op het formulier in de basis. Dat werd uitgedeeld in de perskamer. Maar niet op het formulier dat bij de scheidsrechter was beland. Merkwaardigerwijs. Maar is dus in de ploeg gekomen voor Bayrami... Vente verspeelt de bal op het middenveld. Bouwma in duel nu met Brama. Bouwma wint. Moet wel onder druk van Brama Terug. Dan gaat dan de bal terugspelen naar Pieters. Brama loopt door. Pieters schrikt. Twijfelt. Oh, terug naar de keeper of niet? Dan toch maar terug naar de keeper. Dan loopt Janko door. Isaacson is niet onder de indruk. En trapt de bal weer richting de middenlijn. Waar die dan door Toivonen wordt doorgekopt. Maar Wisselhof komt de bal weer net zo makkelijk de andere kant op. Jansen krijgt de bal. Paast ineens. Wil de bal naar Chadli krijgen. Vindt dat er een overtreding is gemaakt. Jansen is daar zelfs zijn schoen bij verloren. Maar de wedstrijd gaat vrolijk verder. Chadli krijgt een tik van Manolev. Dat wil Fink ook niet zien. Twente speelt misschien een beetje toneel. Zeker bij dat laatste moment. Terwijl Engela nu wordt opgejaagd door Jansen. Die zijn schoen weer gevonden heeft. En dan uh, maakt Jansen een overtreding. En fluit Fink daar wel voor. En wordt de scheidsrechter door het uh, Twente publiek hier uitgefloten. Zo gaat dat. Jansen klaagt nog wat bij de scheidsrechter. En zegt uh, waarom nu wel? PSV heeft inmiddels de vrije schop weer genomen. En Berg heeft die bal gegeven aan Pieters, En krijgt hem volgens ook weer terug. Ter hoogte van de middenlijn. Oh, mooie beweging Berg. Daarmee ben je Wisselhof kwijt. De bal breed naar Hutchinson. Hutchinson naar Manole van de rechterkant van het veld. Lens staat op scherp, dreigt om diep te gaan, doet het uiteindelijk niet. Komt naar de bal toe, gaat over de knie bij Tindalli. En opnieuw een nieuwe vrije schop van PSV. Publiek wordt bozer en bozer. Scheidsrechter Fink heeft het allemaal gedaan. Hoewel ik denk dat hij ook in dit moment het gelijk aan zijn zijde heeft, de scheidsrechter. En PSV heeft de ballen weer laten rollen via Rodriguez. De droogte van de middenlijn. gaat er overheen nu. Brahma is de eerste die hem tegenkomt. Komt een diepe bal naar Berg. Douglas is beter in de lucht. Dat is geen verrassing. Maar komt de bal ongelukkig weg voor de voeten van Hutchinson. die kan hem controleren ook. Maar ziet hij ook kans om te schieten. Dat laat hij over aan Toyvonen. Op zijn hut gaat de bal weer naar de linkerkant. Naar Jujczak. Jujczak wil langs Rosales. Maar verslikt zich in de Venezolaan. Uitbraak van Twente in de maak. Rosales met een diepe bal naar Janko. Die onder druk van Rodrigues de bal goed kan aannemen. Kan wegdraaien bovendien. Maar dan de drukte draait en de bal verspeelt aan Engelaar. Engelaar in één keer met een paas naar Berg. Die hem wat te laconiek van zijn schoenen laat lopen. Zodat Bosker de bal kan oppikken. Het wordt leuker in Enschede. Niet beter, laat ik dat zeggen. Het is niet best. Maar het wordt wel leuker. En het wordt meer een wedstrijd na 66 minuten. Goed, uh, we onderbreken het voetbal even, want we gaan uh, naar Den Haag. Naar uh, Joost Vullings. Ik zou bijna zeggen, want er is gescoord in Den Haag, Joost. Ja, er is uh, zeker gescoord. En, en in dit geval door Hans Hille, de minister van Defensie. Uh, het, hij heeft eigenlijk bevestigd wat wij uh, als NOS al vanaf uh, halverwege de middag uh, melden. Dat het kabinet van plan is uh, tegen de opleidingstijd van de Afghaanse politierecruuten uit te bereiden. Uh, wij berichten dan dat het van 6 naar 16 weken ging. Nou, Hij wil niet ingaan of het nou 16 of 18 of 14 weken Wordt maar heeft gezegd: ja, we gaan de opleiding zeker langer maken en daardoor komt er meer aandacht uh, voor andere dingen. Want zes weken, ja. Dan leer je alleen maar schieten. Dat was een beetje het algemene oordeel. En dan komt er dus ook aandacht voor, voor taaltraining. Dat de mensen leren lezen en schrijven. En dat men bijvoorbeeld ook uh, dingen leert over de Afghaanse wetten. Over mensenrechten. Uh, hoe die in elkaar zitten. En corruptiebestrijding. Dat is uh, heel belangrijk. Eh uh, was een van de grote eisen van GroenLinks. En ook van andere partijen. Dus uh, ja, deze toezegging zou wel eens de boel in beweging kunnen brengen. Morgenochtend volgen de details in een brief aan de Kamer. En dan wordt het debat weer uh, voortgezet morgen. Maar omdat alle fracties uh, daar deze brief goed willen bestuderen, begint het debat waarschijnlijk pas morgenmiddag in plaats van morgenochtend. Goed, dankjewel voor deze update. Joost staat vanuit Den Haag. Gaan we naar Utrecht. Utrecht-Groningen, Ronald van der Geer. 68 minuten gespeeld. Utrecht op een uh, 3-2-voorsprong. En de man die de 3-2 maakte, Azade, had de 4-2 op de schoen. Toen hij eigenlijk met een ja, soort van effectbal vrijgespeeld werd voor de doelman van FC Groningen, Luciano... Maar die keerde deze bal prima. En zojuist ook nog een schot gezien van Nijholt dat over de goal ging van FC Groningen. En Nijholt is de nieuwe man. Hij is gekomen voor Sielbouwer. Groningen heeft het balbezit. Ook Groningen wisselde nog een keer. Andersson is in het veld gekomen voor Ene Volse. En nu is het Groningen dat op zoek is naar Hiarie. Die wordt in eerste instantie niet gevonden omdat Nijholt ertussen zit. Bal over de zijlijn. En Groningen, de ploeg die dus op jacht is naar de gelijkmaker. En al twee keer in deze wedstrijd terugkwam van een achterstand. Is de ploeg die het balbezit heeft. Hier 3-2 voor Utrecht tegen Groningen. Strafschop in Enschede bij Twente PSV. En die strafschop is voor de thuisklub. Omdat er een uh, bal op de hand komt van een van de PSV'ers. Engelaar is dat geweest. Die krijgt nog geel ook van Fink. Is zelf boos. PSV beklaagt zich. Want wat gaat eraan vooraf? De bal komt na een schop van Jans in het strafschopgebied. En dan is het uh, Wisselhof die de bal krijgt op de rand van het strafschopgebied. Met een wippertje probeert de bal het strafschopgebied verder in te brengen. En Engelaar krijgt die bal op zijn hand. En dan moet je bij zeggen... Hij... Het gaat ook wel echt met zijn handen zo omhoog dat Fink recht heeft van spreken om daar de bal op de stip te leggen. Kortom, daarover eigenlijk geen discussie. Een terechte penalty voor Twente. En dat betekent dat de bal inmiddels klaar ligt op de stip. En Jansen voor het eerste doelpunt van deze avond mag tekenen. 70ste minuut. Jansen of Isaacson is dan de vraag. De aanloop van Jansen is traag en sloom. Maar de bal gaat even traag en sloom wel in de doel. Linkerhoek en Isaacson hoogte op de andere. Maar de hoop wordt niet bevestigd en Theo Jansen zet Twente tegen PSP op een 1-0 voorsprong. Nadat een helft lang PSP eigenlijk niet in de problemen was geweest. Nadat minimaal 45 minuten lang Isaacson niet op de proef is gesteld. Is er dit moment met de bal van Visseroff op de hand van Engelaar. De bal op de stip en Theo Jansen scoort. Twente staat op 1-0. 3-2 is het voor FC Utrecht tegen FC Groningen na 70 minuten. Maar het had eigenlijk wel 4-2 moeten zijn. En dat het geen 4-2 is, dat dankt FC Groningen aan Luciano. Nu Groningen met het balbezit. Daar eerst maar even naar kijken. Holla geeft de steekbal richting het schafstopgebied. Althans was de bedoeling. Zit een Utrechtbeen tussen. En Utrecht kan nou via de Mouje en Mertens in de uitbraak. Oh dat krijgt Mertens een tik zeg van Kieftenbelt. Nou, er is balvoordeel. Dus laat uh, Kuipers het nog maar even doorgaan. Nu loopt Nesu de bal over de zijlijn. Ja, en kijk dan naar Kuipers ga je nu een bezurenbehandeling mogelijk maken? Of wat ga je doen? Nou, hij gaat even informeren bij uh, Mertens. Maar dit zag er toch uit, alsof uh, Mertens hier een aanslag te verwerken kreeg. Ik zie nu in de herhaling overigens dat het wel een tackle is van Kieft en Belt, maar dat hij wel op de bal is. En dat Mertens dan uiteindelijk wel mee de lucht ingaat. Klein, natuurlijk, een vlieggewicht. Dus het, is, het zag er allemaal wat ernstiger uit dan dat het in eerste instantie uh, leek. Maar ja, Kuyves heeft dat blijkbaar goed ingeschat. Het publiek hier gelijk op de banken natuurlijk. Net als dat het ook op de banken stond. Want daar kom ik nu eindelijk toe. Tot die twee momenten voor de goal van Luciano. Een schot van Mertens van dichtbij waar de Braziliaanse keeper aan zat. En vervolgens ook nog eens een keer een schot van Strootman. Van, nou dat zal het zijn, een meter of twee buiten het strafschopgebied, Hard en gericht. Maar ook daar was de Braziliaanse keeper de man die een gebaar van zegen mocht maken. Want hij heeft tot nu toe in de laatste minuten steeds alles te pakken. Groningen dus even onder druk gezet door FC Utrecht. Het is maar goed dat Kieft Belt blijven staan, want het was een harde sliding, maar zeker geen kaart waard. En nu dus FC Groningen met het balbezit krankwist en zijn stapjes naar voren. 70 minuten zijn er inmiddels gespeeld, iets meer zelfs. En Utrecht staat met 3-2 voor tegen Groningen. Twente dus op 1-0 tegen PSV, dat de een de strafschop van Theo Jans in de wedstrijd die 71 minuten duurt en waarin we wel geteld twee kansen hebben gezien. Kortom, de ploegen geven elkaar weinig toe. Ik heb het eerder gezegd, het balbezit met name het eerste bedrijf was voor PSV. In de tweede helft heeft Twente zich nadrukkelijker in de wedstrijd gemeld. En dat werpt dus zijn vruchten af. Want PSV zal nu nog volle bak risico's moeten gaan nemen in de 18 minuten die ze nog rest. Om hier nog een goed resultaat uit het vuur te slepen. Hutchinson heeft de bal teruggespeeld naar Rodrigues. er nu met veel mensen op de helft van de tegenstander. Er komt een diepe opening die goed wordt verlengd met het hoofd door Toyfone. Maar Engelaar kan de bal niet controleren. Oh, missetje van Tindalli. Dan kan toch nog Lens weg. Berg voor de goal, kiest positie. Maar de voorzet van Lens is ongelooflijk zwak. En blijft ruim buiten het bereik van Berg. En komt in de handen van Sander Bosker. Die met zijn ervaring wel weet wat je in dit soort momenten moet doen. En dat is even rustig de bal in de hand houden. Net doen of je wat aanwijzingen geeft aan je ploeggenoten. En dan pas nu uitrollen. Vanaf de rechterkant moet Rosales dan de paas geven naar De Jong. Dat mislukt. Daar zit Pieters tussen. Pieters, Toyvonen, loopt diep. Maar de bal gaat terug naar Zuzak. Zuzak naar eh, Bouma. En Bouma kan eigenlijk alleen maar breed. Omdat hij wordt opgejaagd door Janko. Breed naar Rodriguez. een diep. Ook Mano Lef is nu mee. Rodriguez nog altijd aan de bal. Die staat halverwege de Twentse helft. Lens speelt mooi weggedraaid. 1-2 met uh, Berg. Maar dan is het vervolgens Brama die de bal de andere kant weer op kan trappen. Bal bezit opnieuw voor PSV. Omdat Pieters weliswaar hard het duel in gaat. Daar maakt Brama nu ook nog de beweging. Doet hij nog maar eens voor voor. Oh, oh, oh, Brama, wat doe je nou allemaal? Hij doet de beweging nog maar eens voor voor Pieter Fink. Daarvoor krijgt hij geel. En dan gooit hij ook nog de bal boos weg. Je zou ervoor uit het veld worden gestuurd ook. Nog los van het feit dat ik denk dat hij recht van spreken heeft. Want Pieters gaat het duel te hard in, wordt niet teruggefloten. Krijgt vervolgens zelf de vrije schop, omdat hij even later wordt neergelegd. Maar Brahma speelt in zekere zin met zijn leven door na de gele kaart die hij krijgt ook nog de bal weg te gooien. In de richting volgens mij ook nog van de scheidsrechter. Vrije schop voor PSV. Met zoetzak achter de bal. En zoals Jansen dat kan bij Twente. Zo weet iedereen in Eindhoven dat Zoetzak dat kan bij PSV van ongeveer deze afstand. Een meter of uh, nou, laten we zeggen 25. Toivonen Engelaar bij de bal. De muur van Twente is opgetrokken. Bosker heeft positie gekozen in zijn doel. Daar komt de knal van Zoetzak. Gaat in de muur. Komt er nog een herkansing ook? Nou, niet echt. In ieder geval niet meteen. Hutchinson legt de bal breed voor Toivonen. Die gaat hem voor het doel leggen. Dan wordt hij weggekomen door Wisselhof En dan wordt hij verder verlengd door Theo Janssen. Twente is even uit de zorgen. 16 minuten nog te gaan in Enschede. De zorgen in Utrecht zijn voor FC Groningen met nog 16 minuten. Een 3-2 voorsprong voor de thuisploeg. En veel kansen dus om die voorsprong uit te breiden. En omdat Luciano een prima avond heeft in die goal bij FC Groningen, is die marge klein. En zou je kunnen zeggen dat Groningen nog in leven is. Groningen nu ook met het balbezit met Kieftenbelt. Meter voor de middenlijn aan de rechterkant. Die in het spelen van Andersson. Andersson ja, krijgt dan die bal mee van Nijholt. Kan vervolgens aan de wandel. Dan is Strootman slechts op onthoud. Want dan krijgt Andersson die bal in de afstand van het veld weer mee. En kan hij een medespeler gaan vinden. Dat is Peter. Maar Pedersen heeft moeite met de controle. En de bal wordt weggewerkt door Van der Marel. Nieuwe man gekomen voor Cornelissen. Direct het verplaatsen van het spel van Utrecht naar voren. Waar Mertens zich natuurlijk ophoudt. Maar de kleine Mertens het even moet afleggen tegen de grote krankwist. En zo heeft Groningen weer bal bezit. Met Spardef, met Stenman. Nog altijd wel op Groningen helft. Bal dan aan de linkerkant bij Tadic. Weer even terug naar Stenman. Stenman staat een meter of drie voor de middellijn. En ziet zo snel geen afspeelmogelijkheid. Waardoor hij eigenlijk de verantwoording neerlegt bij Spardef. Die komt met pasjes nu over de middenlijn. Het is zoek hoor, want alles staat een beetje stil, alles staat gedekt. En als er iemand wordt aangespeeld, levert het vaak balverlies op. Nu heeft Groningen gelukt dat de man die aangespeeld wordt, Tadic, ook nog een duwtje krijgt van de Madel. En dus een vrije trap voor FC Groningen aan de linkerkant. Tadic staat daar achter en het recept is bekend. Nu is Parf de man die mee naar voren mag, samen met Sendman en Krankwist, om eens te kijken of er een hoofd onder een bal te zetten is. Want voetballend willen het dus niet echt lukken om heel veel kansen te creëren. Maar eens kijken of het op deze manier lukt. Het duwen en trekken in het Gebied. Daar staat Kuipers met de neus bovenop. En staat daar naar te kijken. Daar komt die bal vanaf de linkerkant. Die is lang onderweg. Wordt gekopt. Maar wel gekopt door de moesje achterwaarts. En dus gaat de bal over de zijlijn. En mag FC Groningen ter hoogte van het strafschopgebied van FC Utrecht. Gaan ingooien aan de rechterkant. Dat gaat Kieftenbelt doen. Alle lange mensen blijven logischerwijs nu even voorin staan. Alleen Stemban denkt ik kies eieren voor mijn geld. En ik doe een stapje terug. Kieftenbelt gooit die bal het strafschopgebied in. De moesje kopt weg. Maar half krankwist legt hem dan bij de penalty kan dan. Koppen, maar Thadis kan geen kracht zetten achter die kopbal. Vangbal voor uh, Michel Vorm. Nog een kwartier in Utrecht. En de thuisploeg leidt met 3-2 tegen Groningen. 14 minuten nog in Enschede. Twente 1, PSV 0. Goal Theo Jansen vanaf 11 meter. Na de hensbal in het straftoelgebied van oud Twente speler Engelaar. Dat hoor je er dan op dergelijke momenten nog even bij te vermelden. En aan de rechterkant van het veld heeft PSV de bal via Manolev. Ver op de helft van Twente. Het laat hem een beetje ongelukkig van zijn schoenen springen. Houdt hem net binnen. Nee, laat hem blijkbaar buiten gaan. Ik had nog de indruk dat hij hem binnen hield. Rutte is boos, de trainer nu. Ten Hag is boos en ik denk dat ze recht van spreken hebben. Want er gaat een ingooi komen voor Twente of zouden ze hebben gefloten voor een vrije schop? Nee, het is echt een ingooi. Dat is merkwaardig, want ik denk niet dat die bal uh, buiten was. Maar vooruit maar, Twente mag daar uh, verder. En uh, dat gaat Tindalli dan doen. Twente neemt de tijd. Zo hoort dat dan ook wel weer. 13 minuten nog te gaan plus de extra tijd. PSV op een 1 0 achterstand. Janko de bal op de borst aangenomen. Dat is goed. In één keer dan meegegeven aan Chadli. Die de bal prachtig op de buitenkant van zijn schoen stillegt. Maar dan kijken naar Lansaat die de bal kan aannemen. Lansaat moet onder druk terug naar Tindalli. Dan gaat de bal weer terug naar Chattie. Oh, Met een prachtige beweging de bal aangenomen. In één keer meegedraaid met de binnenkant van zijn schoen. En dan eigenlijk een soort hakje. Daarmee wil hij Manolev poorten. Maar Manolev krijgt de bal nog net tegen zijn voeten aan zo gaat de bal over de zijlijn, maar voetballer kan die Chatli. En blijkbaar met een 1-0 voorsprong durft hij het ook weer een prachtige beweging van Chatli Met een hakje naar de tegenstander of naar een van je medespelers buiten het bereik van je tegenstander. De voorzet van Twente wordt dan wel weer makkelijk onschadelijk gemaakt door PSV. En dan kan Berg voor PSV een tegenaanval opzetten. Lens maar nog op de eigen helft. Terug naar Rodriguez. Manolev die zich wel eens gelukkiger zal gevoeld hebben dan in de afgelopen 45 seconden. Omdat hij drie keer wordt gedold door Nasser Chatli. De bal terug naar Isaacson. PSV zal wat moeten gaan verzinnen. Twaalf minuten nog heeft het om wat te doen aan de achterstand van 1 -0. Ook Groningen moet wat gaan uh, verzinnen. Ook nog twaalf uh, minuten om iets uh, te doen aan die achterstand van 3-2 tegen FC Groningen. Maar dat kan niet op dit moment omdat Utrecht het balbezitter heeft. Tweede corner op rij na een goede redding van Luciano op een uh, schot van Neesu met het rechterbeen. corner komt van Nijholt en wordt dan uh, ja, half geraakt. Is dat Stenman? Ja, geloof het wel. Die de bal dan wil wegtrappen. Maar hem zodanig raakt dat hij over zijn eigen goal gaat. En dus de derde corner op rij voor uh, FC Utrecht. In dit geval is het uh, Dries Mertens die die bal gaat trappen. Het was een aardige actie van Nesu. Die uh, van links naar binnen kwam. En met zijn uh, rechter chocoladebeen een aardig schot losliet. En een uh, moment van Luciano om eventjes uh, te duiken voor de fotograaf. Daar komt uh, Mertens bij die corner. Die Stenman weer ongelukkig raakt. Blijft die bal hangen in het strafschopgebied En dan is er ja, iets geconstateerd door Bjorn Kuipers. Iets dat niet uh, door de beugel kan. Ja, dat is uh, Nijholt. Die krijgt de gele kaart omdat hij handsmaakt. maakt. Dat is namelijk hetgene er precies gebeurde. Goed, 3-2 is het 5 Utrecht. Nog 12 minuten. Dom geeft Rosales een hoekschop weg aan PSV. De rechtervleugel verdedigen van Twente. De hoekschop gaat genomen worden door Zoetzak. Het is een Enschede 1-0. Bij Twente PSV Jan Zuider strafschop maakte 9 minuten geleden, negen minuten geleden pardon, dat doelpunt. En Zoetzak gaat de hoekschop nemen. Bijna iedereen in het strafschop van Twente nu. Wordt er gekomt door Rodrigues in de handen bij de eerste paal van Bosker. Die nog maar even op de bal blijft liggen. Alsof hij daarmee wil onderstrepen dat hij de situatie toch echt de baas is. In de eerste helft een aantal keren op de proef gesteld. Bosker met schoten van afstand. Daarmee zag hij er niet zeker uit. Maar in de tweede helft straalt hij toch wat meer rust en zekerheid uit. De doelman van de Tukkers. Janko kopt de uittrap van Bosco door. Maar doet dat voor de voeten van Bauma? Die de bal de andere kant weer optrapt. Zo snel mogelijk zal PSV denken. Want dus nog maar 10 minuten. Lens met een kapbeweging langs twee man. Even vastgehouden door het duo Tindali-Brama. Fink fluit. Na de gele kaart die hij zo even aan Brama gaf. Heeft hij ook nog een gele kaart uitgedeeld aan Manolev van PSV. PSV dat een vrije trap mag nemen. Met nog 10 minuten te gaan. En de 1-0 voorsprong voor Twente. Het Meester bij FC Utrecht, FC Groningen. De stand is 3-2 na 11 minuten. En Van der Madel is de man die de gele kaart kreeg. En Dus niet Nijholt bij de haar. bij de Niet Groot van Stuk. Maar wel uh, de kaart geven aan degene die hem dus echt verdient. En dat was Van de Madel. Die nu namens FC Utrecht klaar staat om een vrije trap te nemen. Een meter of 3-4 over de middenlijn aan de rechterkant. Bal in één keer richting het strafschopgebied. Natuurlijk. De Moesje kop door, maar daar rekende Mertes niet op. Mertes biedt nu ook zijn excuses aan aan de Moesje. Want nu is die bal gewoon voor Luciano. En kan de Braziliaanse keeper die al menig treffen van Utrecht in de weg stond. een Lange bal los. Ja, in de buurt van uh, FC Groningen aanvaller Andersson. Die in eerste instantie wordt uh, geklopt door Neesu. Maar dan uh, neemt Groningen toch weer over. Holla combineert even met Kuipers. Kuipers uiteraard onvrijwillig in het spel betrokken. Holla houdt daardoor balbezit. Bal kan even naar Krankwist aan de rechterkant. Lange bal richting het schafstopgebied. Wie oh wie. Bal wordt teruggekopt door Andersson. Dan Pedersen, Maar die laat zich aftroeven door Nijholt. En zo neemt de rand van het eigen strafschopgebied. Utrecht weer het bal, bezit over. Lange bal van Neesu richting de Moesje. En de Moesje krijgt een duel. Utrecht zo'n vrije trap. Het is 3-2 voor Utrecht tegen Groningen. Nog 9 minuten. Grote kans voor Twente om de wedstrijd op slot te draaien. Wordt omzeep geholpen door Chatley Of moet je zeggen, wordt goed gepakt. Het schot van Chatley vanaf ongeveer de penalty stip door Isaacson. Dat doet hij uitstekend. PSV gaat twee keer wisselen trouwens. Koevermans gaat komen en Labiat gaat komen. De jonge Labiat. En Bouma en Lens gaan naar de kant. Dat betekent een aanvaller voor een aanvaller. En een middenvelder. Schuine streep aanvallen voor een verdediger. Ja, je zal wat moeten. PSV gaat Vabang spelen. Koeven was een Labiat, dus een nieuwe naam. Maar die kans voor Chadli was zo even, even groot als prachtig door hemzelf opgezet. Met weer zo'n. Circusachtige beweging aan de basis. Twee schijven verder is hij zelf al speelbaar in het strafopgebied. Het schiet hij de bal dus tegen Isaac op. De rebound nog voor de voeten van Lanshaap. Maar die schiet hij vrij gehaast van een meter of 18 over het doel. Twente dus dicht bij de 2-0. Het is dus nog 1-0. Nog acht minuten te gaan in Enschede. Buitenstrap Petersen in de rug bij een 3-2 stand voor FC Utrecht tegen Groningen. Met nog 8 minuten te gaan en dat doet hij een meter of tien voor het strafschopgebied van FC Utrecht. En dus een vrije trap voor de bezoekers. Tadic staat daarachter en alles wat maar een beetje denkt een goal te kunnen maken staat nu in dat strafschopgebied. Utrecht spelers dus natuurlijk ook massaal terug in het eigen elfmetergebied voor Michel Vorm. Dan komt die vrije trap, bal blijft hangen en wordt uiteindelijk met een spectaculaire omhaal. De Mark van der Marel weggewerkt uit het eigen strafschopgebied Teruggebracht door Hiarie, maar niet nauwkeurig genoeg. Niet tot bij Tadic, dan kan Utrecht eruit met Strootman. Azare gevonden. 1 op 1 met Hiarie. Dan gaat Azare naar de kant. Zegt hij. Hey, Hiarie brengt mij toch naar de grond. Maar Kuipers zegt. Nee, er is niks aan de hand. Het, is meer, het heeft meer te maken met je eigen onhandigheid. En dus blijft het hier in elk geval 11 tegen 11. Geen vrije trap. En balbezit voor FC Groningen met Tim Sparv. 3-2 nog altijd voor FC Utrecht dus. In deze wedstrijd kwartfinale van de Beker. Doeltrap Sander Bosker. Doeltrap voor Twente. 7 minuten voor tijd. had het 1-0 voor de Tukkers. Goal Theo Jansen vanaf 11 meter... Bosker neemt de tijd. Fink wordt daarop geattendeerd nu door een aantal PSV'ers. Maar uh, vindt het voorlopig prima. Dan komt uh, de trap van Bosker. Die dan op het hoofd moet komen van Janko. Die in de lucht wint van Engelaar. Maar de bal wel in de richting van Pieterskop. Pieters trapt van de andere kant weer op. Door Brahma weer op de helft van PSV getrapt. Dan voor de voeten gekomen van Lanzaat, Lanzaat, Chatli En één keer meegegeven aan Janko. Goede lichaamsbeweging. Janko, dan is hij weg. Dan is daar ook Lanzaat nog. Maar die speelt de bal eigenlijk net te ver voor zich uit. Ze lopen met z'n tweeën naar de bal toe. Janko en Landsaat En waar Janko de bal eigenlijk voor zichzelf wil klaarleggen... komt Landsaat op volle snelheid langs en neemt dan in één keer de bal mee. Maar net te ver. Zo kan Isaacson ingrijpen. Voor de tweede keer voorkomt hij dan de 2-0. Nu PSV weer weg. Diepe bal. Koevermans met het hoofd brengt hem opnieuw voor de goal. Daar komt bosje met één hand. Dan wordt er geschoten door Zuzak. Dat was hij inmiddels van plan, maar dat doet hij niet. Dan neemt hij de bal eerst aan. De hoge draait om zijn as. Vanaf 16 meter en aan de reactie van het publiek heeft u wel begrepen dat die bal vervolgens vrij makkelijk en hoog over het doel van Sander Bosch gaat. Zo gebeurt er in de slotfase plotseling heel veel. Waar in de eerste helft er eigenlijk niet zo gek veel te beleven was. Is het in het tweede bedrijf in ieder geval levendig geworden. Zes minuten nog te gaan. Wat gebeurt er nog in Enschede waar Twente leidt met 1-0. Utrecht staat met 3-2 voor in Utrecht. Met nog 6 minuten te spelen. Als Tadic de bal verliest en Utrecht er in één keer uit kan, Mette stuurt De Moesje weg. 1-op-1 met Krankwist. Beide richting het grasopgebied. De Moesje gaat schieten, maar De Moesje. Ja, een afzwaaier. Dat is het enige wat de spits die hard gewerkt heeft namens FC Utrecht. Dat zondag al deed en nu weer doet. Dat is het enige wat de spits kan produceren in alle haast. De weg naar de goal is eigenlijk afgesloten door Krankwist. En dan heeft de moes ook niet meer de energie om nog een technisch hoogstandje uit te voeren. Dan maar rammen. En die bal gaat naast de goal dus van FC Groningen. Luciano neemt snel weer een doeltrap. Tadic inmiddels gevonden op de helft van Utrecht. Dan Spardef, die vindt Holla. En Holla vindt dan Pedersen aan de linkerkant. Pedersen komt naar binnen, krijgt nu de ruimte om te schieten. Schiet. Ook, maar dat schot wordt geblokt in het schatsgroepgebied door Alje Schut. Dit moment dus weg voor uh, FC Groningen, dat er dus ineens uit is. En u ziet dat uh, Duplant de bal niet kan binnenhouden. Ingooit dus voor FC Groningen. Absoluut de slotfase gaat nu in. Vijf minuten nog. Groningen staat achter met 3-2 in Utrecht tegen de FC. Ook nog vijf minuten in Enschede. Twente leidt tegen PSV met 1-0. Langzaam maar zeker. Heel voorzichtig gaat het publiek wat uh, lawaai maken. Alsof de overwinning al binnen is. Zover is het natuurlijk nog niet. PSV gooit en met de extra mensen voorin. Labeat, dus als vervanger van Lens en extra spits Koevermans. Is het voor PSV alles of niet? De diepe ballen worden vaak gespeeld. En met Koevermans voorin heeft dat ook in ieder geval enige zin. Hoewel hij tot dusver is afgetroefd telkens door Wissel van Douglas. Trenten breekt uit. De Jong, de Jong komt die langs Pieters. Nee, hij houdt met vallen en opstaan. Pieters nog vast ook. En dan geeft Fink, die er heel kort op zit. En een uitstekende wedstrijd fluit, denk ik, een vrije schop aan PSV. Zo mag PSV uitverdedigen, maar wordt Pieters behoorlijk opgejaagd door de jongen. Geeft hij een hele slechte bal, daar dus zit drama tussen die dan als een shirtje wordt getrokken door Toivonen. Want Toivonen gaat daarvoor een gele kaart krijgen van de scheidsrechter. De derde gele kaart in deze wedstrijd. En belangrijker dan dat, waar PSV de bal wil en snelheid naar voren. Heeft Twente nu de bal en moet PSV zich hergroeperen op de eigen helft. En dat gebeurt in minuut 86 van deze wedstrijd. Vrije schop voor Twente. En het publiek, zoals al eerder gezegd, gelooft inmiddels in een overwinning. En gelooft erin dat het goed komt. We lopen synchroon, wat ook een vrije trap voor FC Utrecht in de wedstrijd waarin Utrecht met 3-2 voor staat. En waarin nog vier minuten te spelen zijn. Jilderim, dat is eerst een wissel die nog uitgevoerd wordt. Jilderim komt voor de Moesje, man die zijn debuut maakte in de wedstrijd tegen VVV nu precies een week geleden. En dat debuut opluisterde met een doelpunt. Nu gaat de Moesje naar de kant en is Jilderim dus zijn vervanger. En de Moesje, zijn laatste actie was een duel met Krankwist. waarbij de Moesje naar de grond ging. En daarom staat die vrije trap voor FC Utrecht er nog. Een meter of tien bij het strafschroepgebied vandaan. Twee man erachter, dat zijn Strootman en Azade. Als hem nu positie kiest voor de goal van Luciano. Logisch, want hij zal in de slotfase de diepe spits zijn. Wat gaat Utrecht doen? Wordt het Strootman in één keer? Dat kan die best. Nou, Azade tikt het balletje opzij. Wat gaat Strootman nu doen? Want die staat halverwege de helft van Groningen. Tikt hem dan naar achteren naar Van der Marel. Van der Marel winnaar Strootman. Die wordt dan opgejaagd door Tadic. Blijft wel in balbezit. En kan die de bal houden? Ja, kan die. Ondanks dat hij fel onder druk wordt gezet door twee, drie mensen van FC. Groningen kiest hij dan de weg terug naar Michel Vordem. hem met een lange bal. De laatste drie minuten dus nog met Utrecht op drie en Groningen op twee. Twente PSV 1-0. Klok op 87 minuten en een handvol seconden. De bal achteruit door Jansen weggetrapt naar voren. Janko hangt in de lucht. Lijkt een overtreding te maken, maar er wordt niet voor gefloten. Diepe bal van Brama, Brozales. Die heeft nog de energie. Zoetzak moet mee terug. Rosales dreigt een voorzet te geven. Doet dat dan alsnog. bal wordt weggekopt door Pieters. En dan op de kop van het strafgebied opgevangen door Toivode. Omdat de twee aanvallers van Twente die daar stonden voor de goal... allebei richting het doel liepen. En niemand de afvallende bal in de gaten hield. Zo mag PSV via Manolev uitverdedigen. Maar het uitverdedigen gaat bepaald niet makkelijk. PSV met drie mensen achterin. Wordt opgejaagd door aanvallers van Twente zodat er over het hele veld bijzonder weinig ruimte is. En in ieder geval geen tijd om ballen aan te nemen. Nu wel wat ruimte gevonden met Zutak. Ruimte in ieder geval om een voorzet te geven. Die wordt weggekomen door Douglas. Hutchinson vangt hem op. 20 meter van de goal. Durft niet te schieten. Geeft hem aan Labiat. Rechterkant van het veld. Labiat in duel met uh, Team Dali. Geeft een hele slechte voorzet. Die het straftoelgebied niet eens haalt. Wordt weggewerkt door Luc de Jong. Met een uh, hoge bal. Waar Rodríguez en Janko dan maar achteraan mogen. Veel duel. Janko wint. Rodríguez herstelt. Maar de bal is wel voor Janko nog maar aan de zijkant. De Oostenrijker krijgt nu te maken met meer PSV'ers. Maar krijgt ook steun van Jansen. Maar de bal belandt uiteindelijk niet bij Theo Jansen aan de voet. PSV neemt weer over. De slotfase is spannend in Enschede. Dat is duidelijk. Anderhalve minuut nog. 1-0 nog altijd voor Twente. Ja, spannend is het eigenlijk ook wel bij Utrecht. Groningen, omdat Utrecht slechts met 3-2 voorstaat. Daar waar er kansen zijn geweest om die voorsprong halverwege de wedstrijd uit te breiden. En dat geeft Groningen ook van nog het gevoel... ach, er is wat mogelijk als we een keer voor de goal van Michel Vorm kunnen verschijnen. Maar tot nu toe maken de verdedigers van Utrecht dat eigenlijk onmogelijk. Nou, daar komt Groningen met Tadic, die wel verloren van Van de Madel. Duplan neemt over, krijgt een tikje, niet gezien door Kuipers. Ook misschien wel niet uitgedeeld, misschien ging Duplan wel erg makkelijk naar de grond. En Krankwist heeft namens Groningen de bal Hiarie hier, hier, gevonden in de middencirkel... Maar die die laat de bal onder zijn voet doorglijden. En Wuitens dan met het direct transporteren naar voren. Naar Jielderim krijgt een duwtje van Krankwist. En dat is allemaal koren op de molen van FC Utrecht. Dat nu halverwege de helft van Groningen een vrije trap mag gaan nemen. En natuurlijk daar de tijd voor neemt, lopend zo wijs. Met die 3-2 voorsprong op het bord. Met nu nog precies een minuut en de extra tijd te spelen. Utrecht dus op de rand van de halve finale van het Nationale Bekenteram. 30 officiële seconden nog. PSV met Bergen de kans. Maar die schiet tegen Douglas op. Hutchinson komt niet aan een rebound toe. Die kan door Chatli worden uitverdedigd. Bij Twente ligt ik denk dat, dat De Jong is geblesseerd in het strafgrondgebied van de tegenstander. Het strafgrondgebied van Isaacson. Er is nog een wegwerpgebaar van de keeper die zegt tegen De Jong. Wat doe jij nou toch eigenlijk? Zoveel is er niet aan de hand. Het hoort erbij in de slotfase van deze wedstrijd waar Twente met 1-0 voor staat tegen PSV. En waar eens komt kijken hoe het met De Jong is. Het is 1-0. De extra tijd gaat zo in. Ook hier gaat de extra tijd zo in. En hier is Utrecht. Daar waar Utrecht tegen Groningen gespeeld wordt. Waar Utrecht op een 3-2 voorsprong staat. En waar we nog een half minuutje moeten. En dan zal er twee minuten worden bijgeteld, denk ik. Door uh, Kuipers. Of misschien wel drie. Op het moment dat Strootman de bal naar voren trapt. Luciano de goal uit moet komen. Yildirim er wel achteraan gaat. Maar Hilderim buiten buitenspel staat. En dus weer een uh, vrije trap voor SC Groningen. Dat Utrecht haast moet gaan maken. Als het echt nog iets wil in uh, deze wedstrijd. Krankris stuurt eigenlijk iedereen naar voren. Die bal ligt in de middencirkel. Daar waar Yildirim uh, dus buitenspel stond. En Kranquist zal die bal ongetwijfeld gaan trappen richting het penaltygebied van Michel Vorm? Drie minuten extra speeltijd. Als Sparta het kop nu wel verliest, dan kan Azaren niet uitverdedigen. Pedersen overnemen, die transporteert de bal naar het strafschopgebied. En Strootman staat daar op de penaltystip om die bal weg te werken. En Van der Marel trapt hem dan maar over de zijlijn. Extra tijd gaat hierin bij een 3-2 voorsprong voor Utrecht tegen Groningen. Het tijd in Enschede loopt inmiddels. Twente 1, PSV 0. Het lijkt erop dat Theo Jansen met zijn benutte strafschop de matchwinner gaat worden. Boosheid nog zo even bij Twente omdat de bal na dat messuregevalletje van de Jong over de zijlijn was gespeeld. Maar niet door PSV, werd terugbezorgd bij Twente. Maar nu mag Bosker een vrij schot nemen na een overtreding die Engelaar maakte op Luc de Jong. Die dus weer is gaan staan. De diepe bal wordt onderschept door Pieters die met een hoge trap naar voren nu probeert om spitsen te bereiken. Die staan dan dus in overvloed. maar De bal wordt weggekopt door Wisserov. Opnieuw opgevangen door PSV. Maar dat heeft vooral mazzel dat Luc de Jong buitenspel staat en even niet stond op te letten. Drie minuten extra tijd, Er is nog anderhalve minuut van over. De diepe bal van Jujjak in de richting van het strafgebied wordt doorgekopt door Koevermans. Uitverdedigd door Twente, dan komt er een diepe bal waar Janko achteraan moet. Maar wordt hij afgekroefd op snelheid door Rodriguez. De bal gaat terug naar Isaac Zon, blijft hier voorlopig 1-0 in Eendschede. De Groningen moet iedereen naar voren. De extra tijd loopt. Utrecht staat nog op een 3-2 voorsprong op het moment dat Luciano een vrije trap mag gaan nemen voor FC Groningen. Azaren wegen spelbederven. Gele kaart heeft gekregen. En Luciano nu die bal in de richting gaat trappen van het strafschopgebied van zijn collega. Michel Vorm. die bal is heel lang onderweg. Wie zet zijn hoofd eronder? Neesu koopt hem uit zijn strafschopgebied. Mertens brengt hem dan terug. Een halve omhaal van Holla. Maar Bas... De gelijkmaker in uh, Enschede valt dan toch en komt van Danny Koevermans in werkelijk de laatste minuut van de extra tijd. Waar Twente de bal eigenlijk niet goed wegkrijgt uit het eigen strafschopgebied, komt hij voor de voeten van de invaller. En Koevermans bedenkt zich eigenlijk geen moment en rampt de bal werkelijk in de kruising langs Bosker. Bij Twente staat iedereen elkaar aan te kijken en bij Twente kijkt iedereen elkaar vooral vol ongeloof aan dat hier een bijna zekere plaats in de halve finale... Nou toch in ieder geval voorlopig weer even buiten het bereik is. Door de knal van Koevermans. Schitterend doelpunt. De gelijkmaker in Enschede. En zoals het zich laat aanzien gaan we dus gewoon nog even vrolijk verder met voetballen hier. Want het is 1-1 bij Twente PSV de schot van Spardef namens FC Groningen net naast de goal van FC Utrecht. Utrecht dus op een 3-2 voorsprong. Net een counter van FC Utrecht met Mertens en Jilderim niet goed uitgespeeld. En daarom blijft het ook spannend tot de aller, allerlaatste seconde. Kuipers kijkt inmiddels op zijn klokje. Utrecht kwam drie keer in deze wedstrijd op voorsprong. Verspeelde twee keer die voorsprong, maar die derde keer lijkt de ploeg die, uh, die voorsprong vast te houden. Azare, de matchwinner wellicht, uitgeroepen tot man of the match. Als Vorm die bal nog een keer trapt op het hoofd van Kieftenbelt via hem over de zijlijn... Omdat kan Utrecht dus op zijn gemakkie, een meter of drie over de middellijn, een ingooien gaan nemen. Mertens kijkt ernaar, Neesu kijkt ernaar, wie gaat het doen? Acht, zegt de Mertens tegen Neesu, doe jij het maar. En zo lijkt het erop dat FC Utrecht zich gaat melden voor, het, voor de halve finale van het Nationale Bekertoernooi. Want er zit er toch niet meer in dat Groningen hier nog iets gaat doen. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Azare is de matchwinnaar. Uiteindelijk wint, deze, wint FC Utrecht deze wedstrijd met 3-2 van FC Groningen. En bij Twente PSV werd het dus uh, 10 seconden voortijd. Echt waar, de Koevermans 1-1, uh, daar gaan ze dus zo verlengen. Sport kort. Wat we gisteren al melden, heeft uh, Alberto Contador vandaag officieel ook te horen gekregen. De drievoudige toerwinnaar wordt voor een jaar geschorst door de Spaanse wielerfederatie. Bovendien moet Contador zijn toerzegen van, van het afgelopen jaar inleveren. De Spanjaard heeft 10 dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Straks praten we hierover door. Olympisch kampioen Marit van Eupen keert terug in de toproeien. 41-jarige Van Eupen is aangesteld als bondscoach van België. Ze gaat aan de slag als trainercoach van de lichten vrouwen dubbel 2. Van Eupen won in 2008 Olympisch Goud met Kirsten van der Kolk in de lichte dubbel 2. En ze is ook eh, drievoudig wereldkampioen in de lichte skif. Vers van het Anand en Hikaru Nakamura delen na tien ronden... de eerste plaats van de Tata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee... De wereldkampioen Anand uit India was te sterk voor Shirov uit Spanje. De Amerikaan Nakamura won van Fajé-Lacave uit Frankrijk. De Nederlanders Anish Giri en Jan Smeets speelden remise. Erwin Lamy verloor zijn partij. En Paul Di Resta is komend seizoen de tweede coureur voor Force India in de Formule 1. De 24-jarige Brit neemt de plaats in van Italiaan Liuzzi. Het eerste stoeltje blijft bezet door de Duitse Sutil... Die resta is de derde Brits die komend seizoen in de Formule 1 aan de start verschijnt. Lewis Hamilton en Jensen Button zijn de andere twee. En Hilda Kibet loopt op zondag 10 april de marathon van Rotterdam. Kibet hoopt in de Maasstad haar persoonlijk record van 2 uur, 26 minuten en 23 seconden te verbeteren. In Kenia geboren Kibet heeft sinds 2007 een Nederlands paspoort. Ze won vorig jaar nog de Dam tot Danlo. Goed, tot zover. Het is uh, tien over half elf. Ik zei dat we nog even door zouden praten over Alberto Contador. Die wordt dus voor een jaar geschorst. Uh, de Spaanse Wielenbond heeft hem die straf opgelegd... naar aanleiding van de positieve test van vorig jaar naar Toute France. Er werd een uh, minieme hoeveelheid het klembuterol in zijn lichaam aangetroffen. De grote vraag is nu hoe nu verder? En is er nog een kans dat Contador de straf kan ontlopen? Ik ga erover praten met een advocaat die gespecialiseerd is... in arbeidsverhoudingen in sport. Bert Kingma, goedenavond. Goedenavond. Uh, voor zover uh, mensen denken van, hé, hey, die naam die ken ik. U was betrokken bij de zaak Afonso Alves, om maar even wat te noemen. Hè? En Ingrid Paul heeft u ook begeleid in die zaak, hè? Ja. Alves, dat was toen uh, rond die zaak AZ Hierveen Middelsbureau, geloof ik, uit mijn hoofd uh, toen ja, de tijd. Ja, die transferperikelen. Ja, die transferperikelen. Goed. Uh, maar nu gaat het over uh, Contador, die zaak volgt u ongetwijfeld ook. Een jaar, een jaar schorsing nu um, door de Spaanse bond. Toerzeg wordt hem afgenomen. Uh, is dit het einde voor Contador of kan hij nog iets... Nou, dat kan niet zeker, denk ik. Uh, kijk, uh, ik, ik heb begrepen. Ik, ik kende de details van uh, de Spaanse dopingwetgeving niet. Maar ik heb begrepen dat hij uh, uh, na morgen nog een dag of twaalf de tijd heeft om bezwaar te maken. Ja, tien dagen, dagen wordt gezegd, ja. Precies, en daarna uh, staat de weg naar, uh, naar het kast nog open. Ja, de het uh, Tribunaal in Lausanne is dat? Ja, kijk, en. Uh, Tembuterol is natuurlijk toch een, een, een, een, een middel wat, wat bijzondere belangstelling heeft. In die zin dat de, de, de Duitse, in, in Duitsland is vrij recent nog een tafeltenniser vrijgesproken... die ja. ook uh, betrapt werd op vrij kleine hoeveelheden van dit middel. Ja. Dus dat zou in hoger beroep natuurlijk aangewend kunnen worden. Uh, kan ik me zo voorstellen. Zou u dat doen als advocaat? Uh, ja, dat weet ik niet. Daarvoor ken ik de details van de, de zaak niet goed genoeg. Uh, kijk, de discussie is natuurlijk of, uh, of het middel op, op onnatuurlijke wijze in zijn lichaam is gekomen. Ja. En uh, kijk, de waarde is daarover vrij duidelijk. Uh, Glambuterol is doping en daarmee is het een overtreding. Ja, het zou zijn gebeurd met vervuild vlees, hè? Dat zegt hij tenminste. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, uh, toen u dat hoorde, wat dacht u toen? Uh, nou, het, het, het, eerlijk zeggen... Het, het, het, het, het, het komt wat merkwaardig voor. Ja, ja. Uh, u dacht van, uh, dat lijkt me stug. Ja, het, het is niet iets wat meteen voor de hand laat liggen. Maar goed, uh, mm. je, je moet het nooit uitsluiten. Wat ik mij afvroeg, hè, de UCI had hem al voorlopig geschorst. Maar waarom heeft het dan nog zo verschrikkelijk lang geduurd... voordat de Spaanse bond over is gegaan op die, uh, op die schorsing? Ik geloof dat 30 september is die voorlopig geschorst. En nu past de uitspraak. Er zitten uh, nodige maanden tussen. Ja... Kijk, uh, Contador is niet zomaar een renner. Um, ik kan me voorstellen dat men alle zorgvuldigheid uh, eh, probeert te betrachten die mogelijk is. En uh, daarbij, uh, ja, ik heb het al gezegd, Klembuterol is toch een omstreden middel. Hmm. Dus is, sugger is sugger vraag, of... ja, suggereert u nu dat er verschil wordt gemaakt tussen de ene en de andere wielrenner? als nou, je niet beroemd bent, dan doen we het anders? Dat zou ik zeker niet durven zeggen, maar dit is wel een zaak die... Uh, die dermate veel aandacht krijgt dat je uh, eventuele fouten toch voor alles wilt voorkomen. Ja, nou is dat ook, al... ook. als Spaanse bond. Er is een Chinese wielrenner nog geweest, hè? Lee Fuju, uit die uh, ploeg van, uh, van Lance Armstrong, die ook betrapt was uh, uh, op dit middel. En die is al voor twee jaar geschorst. Ja. Uh, denkt u dat de kans bestaat? Want hij komt erdoor, krijgt nu één jaar. Misschien uh, als ik die Chinese wielrenner was, of zijn advocaat zou ik zeggen, nou, waarom hij uh, één en ik twee? Nou, dat lijkt mij een terechte vraag. Ja. Dus wordt er met Wordt er met twee maten gemeten. Precies, ja. Nu um, heeft Contador al heel veel wetenschappersrapporten laten opstellen. Uh, is dat nog wel zinvol, vraag je je af. Zeker als het argument is voor veldvlees. Ja, kijk, uh, wat, wat ik begrepen heb... Uh, kijk, het is sowieso zinvol. Dat blijkt ook uit die Duitsche zaak. Uh, alleen, uh, het standpunt van de waarde is gewoon vrij rigide. Uh, het, is, het staat niet voor niks op de dopinglijst. En daarmee is het een overtreding. En uh, ik, ik denk dat de, dat de internationale sportbonden dat standpunt over zullen nemen. Um, maar u zegt net van ja, het is wel zinvol, kijk naar de tafeltennissen in Duitsland. Is het dan niet zo dat er door de bonden verschillend wordt uh, gedacht over die rapporten? Nou, ik heb begrepen dat er ook wat verschillende uh, informatie beschikbaar was in die verschillende zaken... Ik ken, ook, ik, ik ken ook de inzijnouders van die Duitse zaak niet... maar daar schijnt een uh, toch redelijk vooraanstaand doping-expert uh, te hebben gezegd... dat het uh, meer voor de hand ligt... dat het inderdaad uh, op natuurlijke wijze het lichaam binnen is gekomen... dan op onnatuurlijke wijze. Aha. Um, maar dan is het raar dat dat in Spanje dan weer anders is. Dat bedoelde ik eigenlijk net te zeggen. Ja, ja dat, dat kan in elke zaak anders zijn. Ja, want de bond spreekt uiteindelijk de schorsing uit... en die wordt overgenomen door de UCI, hè? zo werkt het nou eenmaal. Ja, ja. Um, is het nu een automatisme dat de organisatie van de Tour... Uh, dan nu dus ook die straf overneemt... en dat hij dan dus de Tourzege kwijt is? Ik weet niet wat een automatisme is... maar onder de gegeven omstandigheden zal dat, uh, zal dat zeker zo zijn. Ja. Uh, de ASO en de UCI die, uh, die sluiten steeds meer bij elkaar aan. Dus ik ja. kan me niet voorstellen dat de ASO uh, dingen anders gaat waarderen dan de UCI. Hoe nu verder? Volkant het Eh... Ik denk dat die, uh, dat die schorsing uh, voorlopig gehandhaafd blijft. En hij zal er ongetwijfeld alles aan doen om zijn uh, blazoen te zuiveren. Ja. Goed, ja, we kunnen niet meer doen dan afwachten, hè, denk ik. Dat is ook zo. Ja, ja goed. Uh, Dank u wel. Uh, is dit een zaak, overigens, tot slot, die u graag zou willen doen? Uh, nou, lijkt me wel boeiend. Er ja, ja. Uh, ja. dat is, dat is natuurlijk best veel beweging in alle dopingwetgeving. En uh, ja, dit, dit is zeker een... Uh, een middel waar je wel wat vraagtekens bij kunt stellen. Ja. Goed, nogmaals, dank u wel voor uw commentaar. Geen dank. Bert Kingma was dat uh, advocaat over de zaak Alberto Contador. Goed, ze gaan nog even door in uh, Enschede. Alsof er helemaal niks gebeurd is, gewoon de verlenging in. Twente PSV, Barstelen. Ja, want een van Koevermans in de laatste seconde van de wedstrijd... De collega's druppelen weer de perstribune op. Een aantal had zich natuurlijk al beneden gemeld in de mixed zone... maar ze vonden dat het wel heel lang duurde voordat er iemand kwam. Dat is, nou, dan gaan we maar weer. 94 minuten op de klok. Is er al iets gebeurd in de verlenging? Nou zeker, want Chatli is in het laatste half uur Manolev continu de baas. Dat was twee minuten geleden ook zo. Zijn voorzet kwam op de voeten van Landsaat en die raakte van dichtbij de paal. En had dus Twente al heel vroeg in deze verlenging van de kwartfinale van de beker tegen PSV alweer op voorsprong kunnen schieten. Maar dat deed hij niet. En dus staat het nog altijd 1-1. Is dus het balbezit voor Labiat het enige wat PSV nu als probleem heeft... Is dat het elftal natuurlijk wel heel erg naar voren held. maar naar de kant gehaald. Een extra aanvaller in de ploeg gebracht. En dan zul je van de nood een deugd moeten maken. En heeft PSV weinig andere keus dan maar door te gaan op de ingeslagen weg. Dus laten we zeggen met 3,5 en een halve verdediger. Want Hutchinson of Engelaar laat zich wel wat vaker achterin zien. Maar het elftal held nadrukkelijk naar voren. Berg aan de bal. Wie kiest positie voor het doel? Koevermans. want de bal gaat breed naar Labiat aan de rechterkant van het veld. Tindalli moet verdedigen. Labiat kruipt naar binnen. Moet dan ook nog langs Chadwi. De bal komt met een gelukje voor de voeten van Berg. Maar die kan onder druk van tegenstanders niet anders dan de bal terug laten vallen op Manolev. Maar PSV heeft wel nu Twente vastgezet op de eigen helft. Labiat weer aan de bal. Jong en talentvol. Labiat aan een dribbeltje begonnen met Tindalli En zijn kiel mee. Kleine versnelling, dan is hij er wel langs. Moet hij de bal binnenhouden. Dat lukt. Moet er een voorzet komen. Dat lukt ook. Maar die bal is te laag. Wordt door Douglas uitverdedigd voordat Koevermand bij de bal kan komen. En dan kan Twente uitverdedigen via Chatli, maar die staat halverwege zijn eigen helft. En speelt de bal terug naar Tindalli. Tindalli, breed, naar Brama, weer Chadli. Wat opgejaagd, kan de bal niet anders dan in één keer op de helft van PSV scheppen. Daar komt hij wel meteen weer vanaf. PSV neemt over via Rodriguez. En kan de bal dan breed geven naar Pieters. Pieters, Engelaar en opnieuw Rodriguez. De twente aanvallers lopen daar nu wel tussendoor. Maar komen eigenlijk niet in de buurt van de bal. Opnieuw Engelaar dan aangespeeld. Die zeg maar een meter of tien uur voor zijn twee verdedigers staat. Dat zijn dan nu Pieters. En Rodriguez Pieters mag dan een dribbeltje maken met de bal. En een eindje gaan lopen. Toivonen doet even niet mee. Laat het spel even aan zich voorbij gaan. Aan de rechterkant van het veld wordt Labiat weer aangespeeld door Koevermans. Die dan beter zelf positie kan kiezen voor de goal. Dat doet hij niet. De bal van Labiat komt laag terug. Trente heeft hem even, maar verspeelt hem weer. Labiat komt dan alsnog met de voorzet. Wordt weggekopt door Wisgerof. En dan opgevangen door Luc de Jong. Die hem heel handig meegeeft aan Brama. Meteen om zich heen kijken. Waar is de ruimte? Waar is de snelheid? Er is wat ruimte bij Jansen die de bal krijgt. En één keer meegeeft aan Janko. Janko krijgt de bal op zijn rug. En daar heeft hij pech. Hij hoopte dat de bal van Jansen eigenlijk zeg maar, met een curve omheen zou vallen. Zo in de loop mee, maar hij krijgt hem op zijn rug. Had geen oog meer voor de bal, alleen voor tegenstander Rodriguez, waar die liep nou een halve meter erachter. Maar als de bal niet komt, heb je daar nou niet veel aan. PSV aan de andere kant weer met Zoetzak. Voorzet gaat over berg heen, wordt weggekomen door Douglas. Opgevangen weer door Twente via De Jong en via Theo Jansen. Die 10 meter buiten zijn eigen strafgebied nu de bal geeft aan Landsaat. Landsaat opgejaagd door Bergen-Labiat. Het loopt maar net goed af voor Twente. Via Douglas gaat de bal terug naar Bosker. Boske, enige ervaring mag je zeggen met het nemen van strafschoppen series. In de mee, inmiddels inmiddels besproken finale van 2001 natuurlijk. Maar ook nog dit seizoen in de ronde tegen Zwolle. Toen Twente uiteindelijk als strafschoppen verder ging. Landzaad aangespeeld. Komt hier een kans voor Twente. Nee, want Landzaad neemt de bal niet goed mee. Er zit een PSV-been tussen. De bal gaat terug naar de keeper. Dan wordt dan door Isaac gericht in de middenlijn getrapt. Opgevangen door Toyfonen die het lichaam sterk gebruikt. In die bal met Rosales en de bal kan afleveren met Zuzak. Zuzak geeft hem mee aan Pieters. Terwijl de klok inmiddels op 97 minuten ruim staat. Krijgt Koevermans de bal. Met een zee van ruimte. Maar niet echt heel dicht bij het doel. Dichter bij de middenlijn zelfs nog. Geeft de bal dan maar breed aan Toivonen. aan speelbaar op de linkervleugel. Toivonen wil naar binnen. Geeft de bal aan Labiat. Die geeft hem alsnog aan Zuzak. Die een voorzet moet geven vanaf de linkerkant. Bosker komt. Bosker stopt En doet dat pas nadat er een overtreding is gemaakt door Toivonen. Die zijn tegenstander heeft weggeduwd. Vrij schop voor Twente. Het gebeurt na 98 minuten voetballen. Het is 1-1. Hier in Enschede nadat Jansen uit de strafgrond na 70 minuten scoorde voor Twente. En in de 90ste plus extra tijd Koevermans voor 1-1 zorgde. Like MUZIEK For you, I'll do my best. Jorvin Gay en Tammy Terrell and You're All I Need. To get by. Utrecht dus door naar de halve finale. Ten koste van Groningen: 1-0 Wuitens, 1 in metas, 2 in Mertens en een penalty. 2-2 grand spanning spanning alom. En toen Asshare, de 3-2. We gaan uh, naar de Galgenwaard. Ronald van der Geer praat na met Kevin Strootman. Nou, een, een zwaar bevochte overwinning, Kevin, dit. Ja, klopt. Ik denk uh, een typische bekerwedstrijd. We komen denk ik. Uh, Goed voor, ik weet niet of dat verdiend was. We begonnen, we begonnen goed aan de wedstrijd. Maar uh, ja, je ziet dat als ploeg gewoon alles geven en we uh, zijn de gelukkige winnaar. Ja, uiteindelijk, het enige wat je verzuimt, daarom blijft het heel lang spannend, denk ik, is om nog een treffer te maken. Ja, klopt. We hebben, natuurlijk, je weet als ze we hun gaan komen dat de ruimtes uh, voor ons komen. En uh, een aantal goede kansen gehad, net dat keeper een goed pak. Maar uh, ja, al met al zijn we toch gewoon blij met de overwinning. Was het moeilijk om je weer na zondag op te laden eigenlijk? Want het is kort daarna. Hè? Nee, dat niet. Het was gelijk uh, eigenlijk na de wedstrijd al. Even voor elkaar feliciteren. En daarna was toch gelijk de focus op, uh, op deze wedstrijd. Het is dus toch de kortste weg naar Europees voetbal. Ik denk uh, ja, dat we vandaag als ploeg weer alles hebben gegeven. En uh, dat we het goed hebben gedaan. Met dat resultaat in de rug is het misschien ook makkelijk om alles weer te geven. Ik bedoel, het vertrouwen straalde er wel uit. Ja, klopt. Dat denk ik wel. Het is natuurlijk lekker dat je zondag hebt gewonnen. Anders ga je toch met een ander gevoel deze wedstrijd in. Maar uh, ja, compliment voor de ploeg. Halve finale. Nou, dat is dan maar mooi bereikt. Ja, klopt, uh, zeker zo. Nu, uh, nu eigenlijk weer de focus op, uh, op zaterdag, weer een belangrijke wedstrijd. Maar uh, de halve finale is uh, ja, denk ik een uh, mooie wedstrijd gaat er worden. Die wedstrijd tegen Ajax leeft hier zo dat je bijna zou denken: die, die bekerbelangen, die, die, die, ja, die sneeuwen wat onder. Hè? Nee, daar ja, valt we mee, denk ik. Ook vandaag is denk ik, de blijdschap nog groter dan de, na de overwinning tegen Ajax. Dan we weten we dat dit gewoon, ja, zoals ik al zeg, de kortste weg naar Europees voetbal is. En, uh, toch, uh, ja, het zijn wedstrijden op zich, gewoon een hele goede ploeg. Ja, ik denk uh, ja, dat we het toch goed, uh, goed hebben ingevuld en goed antwoord na, na zonde. Ik, heb nog, ik, ik zei dat je al eerder moet scoren, uiteindelijk geef je twee keer een voorsprong weg. Dat is ook discutabel, hè? Ja, klopt, dat uh, kan eigenlijk niet. In de rust probeer je elkaar weer, weer scherp te zetten. En als we dan uh, één minuut na een penalty tegenkrijgen, krijgen, wordt het wel lastig. Maar we zijn blij uh, dat, uh, dat Nana de 3-2 maakt. Dan naar jou, wat een uh, prachtig bericht kreeg je uit Zeist vandaag. Ja, klopt. Ik uh, lag te slapen voorbereiden op de wedstrijd. En uh, toen ik wakker werd, had ik opeens uh, allemaal sms'jes en uh, telefoontjes gehad. En uh, ja, dat is natuurlijk heel leuk. Want dat, uh, dat, dat hoor je niet van tevoren. Ik bedoel, dit moet je ook uit de pers vernemen. Ja, ik hoorde het van mijn vrienden en uh, familie hoor ik het. Ik denk dat het zo gaat. Met een voorstel, ik, uh, ik denk een leuk signaal dat ik, uh, dat ik daarbij zit. Een leuk signaal? Ja, nee, ja. Uh, ja. Ik weet niet, ja, ik bevatte nog niet helemaal natuurlijk. Uh, en die was toch was je gefocust eigenlijk op deze wedstrijd. Omdat het een hele belangrijke wedstrijd is. Maar uh, ja, misschien moet ik nog even door me, door me doordringen. Ja, wat, wat, wat doet het met je? Ik bedoel, je krijgt allemaal sms'jes van, van vrienden en, en bekenden. Maar je hebt dan zelf ook nog wel een reactie, denk ik. Ja, klopt. Maar ja, als je dan... Uh, dan spring je door het plafond, wat doe je? Nou ja, dat viel me mee. Omdat we, ik hoorde natuurlijk voor de wedstrijd. Maar uh, ja, als je die lijst met name ziet, is het natuurlijk een eer om... Uh, om daartussen te staan. Ja, ga je dan nog vanuit dat je erbij zit of zeg je nou, dit pak ik een beetje als een signaal op? Nee, ik denk dat dit ja, een heel mooi, het is natuurlijk heel snel gaat het allemaal. Een maand geleden speelde ik nog in de Jupeleleek. En uh, ja, zoals ik al zeg moet nog... Uh, ik denk dat het nog even Tom me door moet dringen. Een mooie week hè? Ja, klopt. Hele mooie week. Mooie overwinningen. Ik denk, we hebben drie keer gewonnen. en uh, Ja, persoonlijk gaat het ook lekker. Lekker hè, Utrecht? Ja, klopt. Heerlijk. Oké, okay, dankjewel. Kevin Strootman was dat. Bijna international. We gaan naar Twente PSV. De eerste helft van de verlenging zit er bijna op of was? Handvol seconden nog. 1-1 nee, nog altijd de stand. Rosales gooit ver op zoek naar Janko. Maar die wordt niet bereikt. PSV verdedigt uit. Heeft twee beste kansen gekregen in de laatste minuten trouwens. Eerst Koevermans en daarna Hutchinson. Die redelijk vrij kon schieten de laatste. Maar de bal over het doel van Bosker PSV dat balbezit heeft via Toyvonen. En uiteindelijk Zoetzak bereikt aan de linkerkant van het veld. En dan zegt Vink, het is uh, voorbij. Deze eerste helft van de verlenging nog altijd gelijk. Nog een kwartier voetballen en wellicht ook nog strafschoppen nemen. Kortom, het wordt nog een lange avond in Enschede. Goed, uh, tot zover deze editie van uh, NOS lijn. Twente PSV dus 1-1. Tweede helft van de verlenging moet er nog beginnen. Utrecht-Groningen 3-2. Utrecht door en RKC gisteren al ook door naar de volgende ronde. Uh, morgen Ajax, NAC, Breda. Uh, die wedstrijd is natuurlijk ook te volgen op Radio 1. Zometeen met het oog op morgen en daarin ongetwijfeld... op een poëtische wijze voorgedragen de uitslag van Twente PSV. De uitzending wordt uh, gepresenteerd door John Jansen van Galen... en komt rechtstreeks vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. Goedenavond.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 Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountants.